Goedemorgen, ik ben Dioketeertse en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook nu is het weer onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Vannacht en vanochtend werd er veel geschoten en werden er raketten afgevuurd. Meerdere keren gingen er sirenes af en moesten mensen op schuilplekken slapen. De komende uren blijft het spannend, zegt onze correspondent. Iedereen die probeert dus daar in de buurt te blijven van bijvoorbeeld een parkeergarage ondergronds of in het trappenhuis van een woning. En dat de kinderen die blijven dus natuurlijk ook allemaal thuis. Dus de hoop is dat er iemand gaat bemiddelen. De Verenigde Naties maken zich zorgen. Zij praten vandaag over al het geweld. Mogelijk komen er minder jansen prikken onze kant op. De fabriek heeft productieproblemen, zegt minister De Jonge. Hij had deze maand gehoopt op zo'n miljoen Janssen-vaccins, maar dat gaat dus niet lukken. Je kan binnenkort buiten de spits goedkoper met de trein. DnS gooit de prijzen omlaag, zegt de baas in de Telegraaf. Door corona pakken minder mensen de trein en DnS wil dat de coupés binnenkort weer vol zitten. En goed nieuws voor zorgmedewerkers: zij krijgen allemaal een bonus. Niet alleen het personeel op de coronaafdelingen. Kabinet maakt ruim 200 euro per medewerker vrij. Topverdieners krijgen dat geld niet. En over geld voor mensen in de zorg gesproken. Gisteravond waren de Brit Awards de belangrijkste Britse muziekprijzen. Dua Lipa was daar de grote winnaar. Zij won er twee. In haar bedankspeech had zij een boodschap voor Boris Johnson, de premier. Betaal zorgmedewerkers beter, is te zien bij de BBC. Het is we so ik denk... Think we Boris een message geven dat we allemaal een fair pay rise for our frontline. De Brit Awards was de eerste grote awardshow in Groot-Brittannië waar publiek bij mocht zijn. Sinds de uitbraak van corona. Het weer eerst volop zon, vanmiddag meer wolken en dan gaat of 16 bijna overal droog. Alleen helemaal in het zuiden kan een bui vallen. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 If you'd ask me this is fire I've been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 I'm Fly. Blue skies never Als je wat hoort, is het krukje wat ik wegrijd. Maar goed, uh, dit fly. was Kafka met Shimmering Light. Welkom Blue op deze woensdagmorgen. Uh, dat is 12 mei, zeg ik het goed? Ja, 12 mei, want uh, morgen is het hemelvaartsdag. Dan is het zondag, volgens een aantal zandwoorders. Of dat nou wat uitmaakt, weet ik niet. Maar goed, uh, het is wel een programma waar, waar we wel het nodige te doen hebben. Uh, onder andere gaan we straks uh, een gesprek uh, laten horen. Wat ik uh, heb opgenomen met uh, Dolf Middelhof. Uh, afgelopen zaterdag uh, was hij ook al te horen bij Goedemorgen Zandvoort. Maar ook ik heb hem zelf uh, gesproken. En dat gaat over het Ode aan het Landschap. Is niet het enige gesprek uh, in het Zandvoortse Museum. Want ik heb uh, ook uh, gesproken met Hilly Jansen. En dat gaat meer over de permanente tentoonstelling. Jaapje van antwoord. Dat ben ik niet. Maar dat is iemand anders uit het uh, grijze verleden. En wie dat is, dat hoor je straks. Uh, dan uh, zijn er ook nog zaken die de actualiteit uh, uh, betreffen. Namelijk hoe is het toch met die politieke ontwikkelingen? Want uh, we hebben afgelopen zaterdag... Uh, breaking news uh, gehad. en het, De inkt was nog niet droog... van uh, het persbericht van de VVD's antwoord. Of er kwam ineens een persverklaring uit... met nog eens twee mensen... die in de politiek betrokken waren. En dat ze dan uh, toch onafhankelijk verder gingen. Waardoor uh, de meerderheid wel een hele krappe meerderheid is hersteld. En we willen weten van Maaike Koper... hoe zij daarover denkt... Eh, als Partij van de Arbeidsantwoord dan in dit geval. En de komende week... komt er nog meer hoor. Want zaterdag kan ik al vertellen... dat uh, Michiel Hermsen uh, daarin uh, gaat zitten. Uh, en dan zijn kant van het verhaal vertelt. Dat is dan namens de coalitie. En ook Martijn Hendricks. Die komt uh, komende zaterdag in Antwoord uh, aan bod. Dus uh, de politiek uh, zal de komende dagen nog uh, zeker uh, voorbij gaan komen. Dus dat uh, is sowieso het uh, verhaal om half elf. Kwart voor elf uh, praten met Rick de Haan. Hij is van Kika. Uh, want uh, de run voor Kika is een jaarlijks uh, terugkerend ritueel. Uh, maar dit keer is het iets anders uh, georganiseerd vanwege het zeewoord. Dan hebben we natuurlijk uh, uh, nog een tweede uur. En om kwart over elf uh, gaan we praten met een muzikant uit Rotterdam. Uh, en, en dat is Sjoerd van Heum en Achter. Uh, hij brengt uh, zijn nummers uit onder Paris Boy. En uh, daar gaan we praten over het uh, nieuwe materiaal wat hij uitgebracht uh, heeft. Half twaalf is het de beurt uh, van uh, Amik Boskamp. En dan uh, hebben we nog, misschien nog wat tijd over om het een en ander te doen. Maar dat uh, is dan uh, straks. Maar eerst uh, wat ik al zei. Het gesprek met Dolf Middelhof. Dat is uh, in twee delen. Want uh, het was een uitgebreid interview wat ik uh, met de man had. En het gaat over dat Oda aan het landschap. En afgelopen vrijdag, of wat zeg ik, donderdag... heb ik uh, uh, Dolf Middelhof, want hij is degene die... Uh, dat uh, de expositie heeft ingericht... Uh, komt hij dus nu aan het woord. Ja, komende week is er uh, in het Zandvoortsmuseum Ode aan het landschap uh, te zien. Uh, er is afgelopen zaterdag al een interview geweest uh, met Dolf Middelhof in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, alleen ik doe het nog eens even dunnetjes over en uh, dan gaan we er even wat uh, meer uh, op in. Uh, allereerst uh, de vraag aan Dolf wat hij zelf heeft met Ode aan het landschap. Ik ben zelf landschapsschilder, uh, zeeschilder uh, en uh, nadat hier de tentoonstelling van de zeeschilders is geweest in het museum... ...heb ik de opdracht van het museum gekregen om voor Ode aan het Landschap ook een tentoonstelling te maken. En dat thema dat is ons opgegeven door uh, de overkoepelende organisatie die Nederland promoot in het buitenland. En die heeft voor dit jaar het thema Ode aan het Landschap uh, vastgesteld... En daar doen een heleboel musea en instanties in Nederland aan mee. En het Zandvoortsmuseum wilde daar heel graag ook aan meedoen. Ja. Verschilt dat ook erg ten opzichte van de andere musea? Of zit er toch over het algemeen ook een beetje een lijn in? Ik vermoed dat mijn collega-curatoren door het hele land dezelfde insteek hebben gehad als ik. Kijk naar wie er allemaal uh, landschap schildert in Nederland en kijk wat je aan, aan veelheid aan technieken en uh, uh, manieren van kijken en manieren van werken bij elkaar uh, brengt. Want dat is wat ik me uh, als opdracht had gesteld, uh, een zo groot mogelijke uh, diversiteit aan, aan technieken en, en um, uh, landschapsvisies bij elkaar te brengen. Nou, heb je het over technieken. Wat eh, zijn er zo bijzonder aan die technieken van, eh, van deze meesters of schilders? Um, je denkt natuurlijk bij kunstenaars in eerste instantie aan schilderen. En zeker Nederland heeft een, een, een lange traditie van landschap schilderen, maar ook tekenen. Hè. Rembrandt was al met het landschap bezig. Er zijn andere grote namen te noemen. Uh, en uh, mijn idee was om uh, naast de schilders en de tekenaars ook keramisten, uh, textielkunstenaars, ruimtelijke kunstenaars, uh, mensen die met licht werken zoals Daan Rozengaarde. Uh, en uh, ook landart in deze tentoonstelling op te nemen. We hebben een kunstenaar, Paul de Kort, die maakt in het landschap. Grote projecten uh, die uh, in het landschap ingrijpen en dat ook verfraaien, uh, Dat is mijn insteek geweest en ik heb zelf het idee dat ik daar redelijk ben uitgekomen. De naam Daan Roosengaarde is uh, wel redelijk bekend in uh, Nederland. Uh, ging dat gemakkelijk? Hoe is dat gegaan? Uh, tot mijn stomme verbazing hoefde ik maar op te bellen en te vragen of ze wilden meedoen. En uh, Ik kreeg toegang tot de website, mocht plaatjes en films downloaden. Uh, we hebben in een heel goed contact uh, onderling uh, met de staf van uh, Daan Rozengaarde contact gehouden over de teksten die erbij moesten worden geschreven en uh, over de samenstelling van de film enzovoorts. En dat, dat, dat ging fantastisch en uh, ik ben buitengewoon uh, vereerd door het feit dat uh, uh, iemand van zo'n faam aan deze tentoonstelling mee wil doen.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 around. There's no place for me back in the silence of the night. Don't you sing me the song Scream. They blind me as they sound Stick around, there's no place for me back in silence Wordt. Hij is hier ook uh, geweest. En uh, wat je aan het begin hoort, dat hoort natuurlijk niet. Maar dat heeft uh, weer te maken met het uh, materiaal wat we hier hebben. Uh, voor Schot, die uh, dan uh, op een gegeven moment moeilijk loopt te doen. Lijkt het net een remix, maar het is het niet. Um, Joe Jacob, de Edward met Tempest was dat uh, trouwens. Het uh, gesprek met Dolph Middelhof gaat nog even door. Want het heeft ook over uh, de, de expositie zelf uh, te maken. Dan komen we eigenlijk op uh, de tentoonstelling zelf. Uh, wat kunnen mensen nou precies verwachten hier in het uh, Zandvoersmuseum? Een klein museum waarvan uh, de meeste mensen verrast zullen zijn over hoeveel inhoud het heeft. Het is een intiem museum. Uh, we hebben een benedenverdieping met wat grotere ruimtes waar wat, uh, waar, waar, waar wat uh, uh, monumentalere stukken kunnen hangen. Uh, bijvoorbeeld een samenstelling van twaalf etsen in één groot werk. Er is een heel groot textielwandwerk. Uh, er is een, uh, een, een foto van 2 meter bij 1,60 meter 60, uh, uit een serie van meer dan 2000 foto's die ooit een prachtig boek New Horizons hebben opgeleverd. Uh, er hangen schilderijen van, van 1,60 bij 1,60 uh, tot, tot de kleinste hierboven in de wat intiemere ruimte op zolder. Uh, van, ...van 7 bij 9 centimeter. Uh, dus dus zo, zo breed is het spectrum qua afmeting. Er zijn mensen die schilderen met olieverf, er zijn mensen die schilderen met aquarel... ...er zijn tekenaars die met uh, pastelkrijt werken, met, met carbon en, en potlood. Uh, je kunt het zo gek niet verzinnen... Uh, van heel figuratief en herkenbaar tot bijna totaal geabstraheerd. Uh, soms zelfs bijna geometrisch geabstraheerd. Uh, ruimtelijk werk van keramiek en glas. Uh, echt ontzettend leuke dingen. Er is iemand die heeft een uh, samenstel van uh, ijsschotsen op de grond gelegd... die rechtop uit, uit het ijs, uit het zand in dit geval uitsteken... Uh, er staat een groot keramisch werk in de, in de gasthuiszaal uh, op een grasmat uh, bestaande uit vier delen die met rubberen ringen aan elkaar uh, vastgezet zijn. Uh, het ziet eruit uh, om er direct op te gaan zitten, maar dat is niet de bedoeling zeg ik maar vast uitdrukkelijk erbij. <laughs> Um, dus het is, het, ja, je, je zult van de ene verbazing in de andere vallen en je zult vooral verbaasd zijn hoeveel uh, verschillende uh, opvattingen er zijn over het landschap. Ja. Dan hoor ik even de term abstraheren, wat is dat uh, precies? Uh, abstraheren betekent dat je uh, iets wat uh, herkenbaar is steeds verder terugbrengt tot de basisvormen die je erin ziet. En, uh, een, een, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld hoe Mondriaan uh, van, van het realistisch schilderen langs het Gein uh, en andere riviertjes rondom Amsterdam uh, uiteindelijk in, in uh, schilderijen is terechtgekomen die uitsluitend nog uit, uit vierkantjes en kleurtjes uh, bestaan. Uh, maar waar wel uh, de oorsprong nog in herkenbaar is als je het verhaal ook een beetje kent even over de Mondriaan gesproken. Uh, ze zijn hier buiten, zijn ze bijvoorbeeld nu ook bezig met uh, de zandsculptuur. En daar heb ik me laten vertellen dat een van de, de zandkunstenaars iets met Mondriaan gaat doen. Dat past dan natuurlijk helemaal mooi. Dat sluit stekend bij ons aan. Ik moet de zandtentoonstelling uh, nog gaan zien. Uh, je begrijpt dat ik uh, vooral bezig ben geweest de afgelopen week met het inrichten van de tentoonstelling. Dus ik heb daar helaas nog geen tijd voor gehad. Maar ik, ik kampeer hier uh, in, uh, op, op, uh, op de camping uh, bij het Bloemendaalse strand. Dus ik heb nog een aantal dagen volgende week om alle tentoonstellingen die hier nu zijn uh, eens te gaan bekijken. En ik denk dat ik me geweldig ga amuseren. Uh, dat uh, is uh, het, uh, het nuttige met het aangename verenigen. Uh, nog één ding van over de, de inrichting. Hoe ging dat? Uh, want het lijkt me ook niet uh, erg uh, makkelijk om dat op een goede manier in te richten. We hebben natuurlijk rekening te houden met uh, de coronamaatregelen uh, in deze tijd. Uh, dat is vervelend. Uh, dat heeft betekend dat ik uh, uh, de kunstenaars heb moeten vragen om over de hele week verspreid hier naartoe te komen. We moeten voorkomen dat we hier te dicht op elkaar lopen. Er lopen hier al wat mensen rond die natuurlijk met die inrichting bezig zijn. Dus hoe meer mensen erbij komen, hoe lastiger het voor ons wordt. Maar het is een heel goed onderling overleg gegaan. Een aantal kunstenaars hadden al werk bij mij thuis afgeleverd voordat de expositie opbouw ging beginnen. Bij een aantal kunstenaars ben ik het zelf gaan ophalen. En um, zo door de week heen vanaf maandag uh, en, en morgen vrijdag. Uh, dit interview is op donderdag opgenomen voor de luisteraar. Uh, morgen vrijdag komen de laatste twee kunstenaars. Uh, waarvan er eentje uh, expres ook zo laat komt. Omdat die midden in een zaal komt waar al het werk door naar binnen wordt gebracht. En die had ik liever niet eerder in de weg staan. <laughs> Uh, nou ja, het belooft in ieder geval heel wat uh, voor de komende tijd, denk ik. Uh, uh, dank voor het interview. Heel graag gedaan en ik hoop dat we de 26 e van deze maand open kunnen en dat iedereen van harte uh, welkom is in het museum. En tot zover het interview wat ik had met Dolph Middelhoff. Eerder deze week voor de zaterdag van Goeiemorgen antwoord had ik hem ook al gesproken. Maar het leek toch wel even handig om het nog een keer onder de aandacht te brengen. Als ik even op de verjaardagslijstje kijk, dan zie ik een verjaardag staan. Er is iemand jarig, een muzikante. is ook niet zomaar iemand. Het is namelijk de dochter van de burgemeester van Rotterdam. Uh, zij had ooit uh, hier een uh, akoestisch optreden. Ik heb het over Abotalen. abutalen Dat uh, gebeurde uh, onder de naam Southbound. We hebben er een eigen opname van van ooit... wat zij hier gemaakt had, samen met Joost Wesseling. En dat klinkt dus hmm. zo. feet I walk the grounds that I know and I fear all that is down beneath and what's hiding about Yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh. Ja, zo klopt het. Uh, een tijdje terug alweer. Ik denk uh, zeker een jaar of uh, zes uh, terug uh, dat uh, Roefaarde hier in uh, de studio was. Uh, Southbound met Feathers, uh, zo heette het nummer... En er uh, is een reden omdat zij vandaag jarig is. Dus dat uh, heeft uh, daarmee te maken. We gaan nog even een gesprek uh, laten horen. wat ik uh, heb opgenomen met Hille Jansen. En uh, dat heeft uh, te maken met een permanente expositie. die in het Zandvoortsmuseum Museum te zien is. En dat gaat over. Ja, Jaapje van Zandvoort. Uh, dat ben ik niet. Maar Hille Jansen vertelt er alles over. Eh. Uh, uh... De wat minder permanente tentoonstelling is er wel een andere uh, tentoonstelling die ook in het Zandvoortsmuseum uh, loopt. Uh, daar uh, weet Hilly uh, Jansen er natuurlijk uh, het een en ander van. Uh, ik heb van de week uh, gehoord uh, dat de, de kleinste Zandvoorter, dat daar uh, omheen dus nu een tentoonstelling komt. Uh, even voor de mensen die het niet weten, wie is dat en ja, hoe zag die eruit? Jaapje van Zandvoort is uh, rond uh, 1800, leefde hij. Uh, hij was natuurlijk uh, bij zijn vader en moeder. Dus ik heb hem uh, geïllustreerd in een prentenboek. Uh, Carina Veren van de Hanni Schafschool heeft de tekst gemaakt... en ik heb dus uh, het prentenboek geïllustreerd. En dan ga je er echt helemaal diep in. Uh, Jaapje in, den, uh, in de bedstee. Jaapje die, die bij de dorpsomroeper staat... Het is een heel grappig boekje geworden. Maar ja, we waren zo lekker bezig. Um, het is eigenlijk ontstaan doordat die NH-nieuwsreportage met Paul Tromp... Uh, die had het over Jaapje heeft een standbeeld verdiend. Nou, dat is in mijn hoofd blijven zitten. Op een gegeven moment komen alle educatiemedewerkers van alle scholen van Zandvoort hier in het museum. En toen um, ging het over van uh, kijk jullie eens in de wonderkamer... ...of je verhalen nodig hebt voor op school. Nou, toen uh, had ik het over dat bonbonschaaltje van Jaapje. Hij was zo beroemd dat de, uh, het Koninklijk Hof in Engeland had gevraagd... ...kom je bij ons optreden? En nou, wie, wie kan dat zeggen uit Zandvoort? En, en dan denk ik ook nog, hoe is hij daar in godsnaam gekomen? He? Want er was nog helemaal geen trein of uh, ja, met de boot... ...maar hoe kom je van Zandvoort naar uh, Hoek van Holland? Hoe ging dat? Maar goed, het is zo'n intrigerend verhaal geworden dat het is uh, nu een permanente zaal geworden in het Zandvoortsmuseum, inclusief standbeeld. Ja, en het standbeeld uh, Jaapje van Zandvoort, even niet aan mij denken, want ik ben uh, volgens mij uh, twee keer zo, uh, zo lang als uh, hij dat is, want uh, hij was niet groot. Uh, 76 centimeter en hij heette eigenlijk Simon Paap. En ze noemden hem allemaal Jaapje van Zandvoort. En, uh, of Seimpie hoor ik ook nu zeggen. En het is een heel intrigerend verhaal van het begin tot het eind. Uh, uh, ik heb in het museum dan samen met Carina, die is de, de gasconservator, die heeft enorm veel uh, research gedaan. En dat zie je dus nu vertaald in die ruimte. Eigenlijk is dat ook meteen... Uh... Ja, een Zandvoortsmuseum. Museum, waar het museum ook een beetje voor bedoeld is. Hè? Puur een Zandvoorts verhaal. Ja, maar dan denk ik, nou hebben we eerst een bonbonschaaltje... en nu is er gewoon een hele zaal ingericht. Dus hoe ver wil je gaan in je uitleg? Nou ja, dit is zo'n mooi verhaal. Als je dan hoort dat hij met de dwergen in Dendermond op de jaarmarkt is, die gejonast. En hij valt dus uit die, uit die Jonas ding op de grond en toen is hij overleden daar aan een longontsteking en uh, toen is een familielid is hem gaan ophalen en die heeft hem in een koffertje gestopt want dat was allemaal zo'n gedoe en dan is hij bij de hervormde kerk en jij zegt net het heet protestantse kerk is die begraven. Ja, ja dat is nou ja de kerk die we kennen van het kerkplein ik, ik heb daar iets van gehoord ligt die daar nou nog steeds? Dat is dus eigenlijk ook een grappig, verhaal. Nou, bizar verhaal eigenlijk, het is een cold case. Uh, men had gezegd, het ligt er niet in, zijn lijkje ligt er niet in, toen hebben ze het opgegraven en toen bleek dat er een lichaam in zat van een vijfjarig meisje. Dus het uh, lijkje is weg. Uh, ja, voor de rest weet jij natuurlijk niet wat er, wat er gebeurd is. Uh, wordt daar eigenlijk nog iets uh, meegedaan of uh, helemaal niks? Ja, ik denk wel dat er iemand bezig is om te kijken van waar is het nou gebleven? Hè? Want dat kan ook. Dat, dat, dat zijn ook van die uh, gesprekken dat het voor archeologisch onderzoek is of uh, dat ze dat geconserveerd hebben. Want er zijn ook als hij niet kon optreden was er een wassen beeld van hem. Nee, ik wou dat wij dat wassen beeld hadden. Mm -hmm. Er is zoveel materiaal maar 1800. Kom dan maar eens achter. Nu ligt er ook materiaal van hem in het uh, Haarlem Museum. Ben je dan daar niet uh, ongelooflijk veel tijd ook aan kwijt? Uh, want je, ja, je bent natuurlijk ook de beheerder van, van dit museum. Uh, en dan heb je daarnaast nog alle ins en outs van ene Simon, Jaan en Paap. oftewel Jaampje van Zandvoort. Ja, maar dat is nou zo leuk dat er ook mensen zijn die dat van je overnemen. Dat uh, werk van Carina, dat is onbetaalbaar. Die heeft allerlei archieven doorgezocht. Ge, ze is naar Haarlem geweest, ze is naar de kerk geweest, ze is naar Bergen op Zoom geweest... Echt research. En daar gaat maanden overheen. En ik heb uh, bijvoorbeeld het circus tentje uh, geschilderd. En uh, Jan Kool van uh, onze vrijwilliger. Die heeft weer een onderstel getimmerd. En zo doen we het met z'n allen. Ja. Uh, en die blijft ook wat langer uh, te zien uh, in, in, in het Zandvoort Museum? Nou, ik, ik vind het echt een permanente tentoonstelling waard. Hè. Anders hadden we niet zoveel gedaan als dat we nu hebben gedaan. Dus ik zet hem nu in voor een jaar. En dan kijken we wel, want hij staat nu in de ruimte waar vorig jaar de Formule 1 3D Sound Experience was. Ja, we moeten woekeren met de ruimte. Dat lijkt me ook nog iets om te doen. Hoe creatief moet je daarin zijn? Nou ja, constant schuiven. En we hebben nu boven waar je nu zit, hebben we ook weer een tentoonstellingsruimte van gemaakt. Want ik zoek ruimte. Ik, ik kan er nog wel drie musea bij vullen. Goed, dankjewel. Graag gedaan, jou. En tot zover was dat uh, Hille Jansen. Uh, nu even iets uh, nog uh, aankondigen. Want uh, morgen was het de bedoeling dat ik uh, uh, Nana en Roos in de studio zou hebben. Maar ze komt niet. Dat uh, betekent niet uh, dat wij uh, gewoon ook de muziek uh, links laten liggen. Want dat uh, gaan we gewoon uh, wel blijven draaien. En dit is haar laatste single geweest. En ik voorspel je, dat wordt uh, zeker hier een grote in uh, dit land. Ruffles through kunnen zijn uh, om hier morgen uh, Nana en Roos in de studio te hebben. Maar wat niet is, kan ook niet. En uh, zal het uh, altijd een beetje een assortiment van Fata Morgana blijven? Ja, jammer, maar uh, het is niet anders. Uh, een kans om uh, de persoonlijke ontwikkeling een beetje verder aan uh, te scherpen. Ja, dan uh, moet je daarvoor kiezen, vind ik ook. Uh, het is iets later dan half elf, want ik had uh, aangekondigd dat... Uh, we om half elf ook uh, zouden praten met de actuele stand van zaken met die dorp. Uh, en dan hebben we het uh, namen over het uh, besturen van die dorp. Aan de telefoon, Maaike Koper. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, het is uh, niet zomaar. Uh, er zijn uh, zaterdag uh, plofte ineens een, uh, in de mailbox een, een persbericht uh, van de VVD Zandvoort. Twee leden uh, gingen, uh, ja, de twee uh, leden van de VVD Zandvoort scheiden zich af van, uh, de, uh, van de coalitie. En, en twee gingen uh, verder als onafhankelijk raadslid en CQ-wethouder. Dat ja. is een beetje het verhaal. Ja, dat was wel een, even een verrassing. Ja. Een, een, een soort bommetje wat er, wat er neergelegd werd. Ja. Ja, um, ja, jullie zijn niet de enige. Uh, want gisteren heeft ook GroenLinks uh, zich uh, gemeld. En onder aanvoering van Michiel Hermse uh, is er ook nog het een en ander naar buiten gekomen over, uh, over de coalitie. Um, jij bent een van die uh, coalitie- of college-ondersteunende partijen. Tenminste, uh, ja. mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja, zeker. Wij, wij, wij leveren geen wethouder, maar we ondersteunen het college van de, uh, Raymond van Haaf Gert-Jan Bluis en Ellen Verheij. Ja. Op basis van het uh, coalitieakkoord, en daar hebben we met elkaar uh, vorig jaar zomer natuurlijk, in de, in de eerdere crisis uh, ja. uh, zijn wij erin gestapt om, uh, ja, ja, het dorp moet natuurlijk gewoon bestuurd worden. Dus, ja. En dat is wat ons betreft uh, nu niet veranderd, want het akkoord is niet veranderd. De ja. afspraken liggen er, het college is niet veranderd. Ja. En er is een meerderheid uh, in de Raad. Dus voor de Partij van de Arbeid betekent ja. dat... Uh, ja, wij houden ons aan de gemaakte afspraken. Ja, um, want het is uh, nu uh, eigenlijk binnen een jaar is het weer een hommeles... Ja, niet te geloven. Hè? Ja. Ja. Hoe komt zeggen, dat nou corona... toch? Ja, dat, dat. Um, Ik weet het niet, want dit is echt puur een interne aangelegenheid uh, in, in, in de VVD. Kijk, Partij ja. van de Arbeid is echt een bestuurderspartij. Hm. We gaan de politiek in omdat we wat willen veranderen. En, als, en we willen ook bijdragen. Dus dat betekent met maar één zetel in de raad... Hm. hebben we toch ja gezegd en uh, tegen uh, uh, coalitie bijdragen de vorige keer... omdat. Midden in de coronacrisis en toen was het OPZ die eruit stapte. Hm. Ja, wij vinden dat dat gewoon echt nul dan is. Je laat, je laat het dorp niet uit je handen vallen. We gaan voor de bestuurlijke besturen voor stabiliteit en continuïteit. Want daar hebben onze inwoners zeker in deze onzekere tijd ja. recht op. Daar hebben ze trouwens altijd recht op hoor. Maar je kunt wel nagaan nu in de... Corona-tijd zitten mensen misschien thuis zonder werk. Uh, ondernemers hebben het zwaar. Uh, ja. Er is uh, aardig wat depressie onder de jeugd. Uh, de perspectieven zijn niet allemaal uh, zoals we dat, uh, dat gewend zijn. Dus volgens mij moeten wij daar nou met elkaar de schouders onder zetten. Ja. En, en, uh, en verschillen die kun je hebben, maar daar moet je over praten. Daar moet je ook uit kunnen komen. Ja, um, uh, ja, ja goed, ik uh, ga niet uh, over uh, andere partijen, maar ik uh, ga toch ook die vraag aan jou nee, ik ga toch ook die vraag aan jou Um, ik, ik kan af en toe behoorlijk apolitiek uh, zijn in dat opzicht. Maar als ik keer naar het beeld kijk, elke keer als ik naar het beeld kijk... dan zie ik op een gegeven moment, zijn we nou tot niks in staat hier in dit dorp? Want uh, dat is een beetje het beeld wat ik heb. Ik, ik heb het beeld dat er prutsers in die gemeenteraad zitten. Dat, dat, dat idee heb ik nog steeds. Ja. Ja, ik, ik, ik leg hem gewoon neer, want uh, dat is... Het beeld snap ik. Ik voel me daar persoonlijk niet toe aangesproken. Hoor. Nee. Ja, want dat, dat, ik begrijp heel goed dat je dat beeld krijgt... als je bijvoorbeeld als je kijkt naar zo die plannen van de boulevard... of die woningbouwplannen die uh, ja. jaren en dag maar duren... en dan... Zoals de vorige keer, en dat is wel een van de... Ja, grote... Watertorenplein, Badhuisplein, eh, Bouwenspellers, ja, met... ga zo maar door. Het is... ja, nou, en ja. dat duurt maar, en dat duurt maar. En dan, het, uh, je moet gewoon besluiten nemen. Nou, en die verantwoordelijkheid moet je nemen. En dat betekent dat je, en, en dat is ook de reden waarom wij in die coalitie zijn gestapt. Hmm. Dan moet je even die onderlinge verschillen, uh, niet uitvergroten, maar kijken waar kun je elkaar vinden. En uh, met de Middenboulevard hebben we het weer gezien. Dan ging het over, uiteindelijk over maar twintig parkeerplaatsen... waar. waar waar men het niet over eens was. En ja. dan zeg ik, ja, waar liggen dan de belangen? Volgens mij heeft het dorp te veel meer aan... dat er goed onderhoud wordt gepleegd, dat die boulevard erop geknapt uitziet. En uh, als er dan een toezegging komt van het college... wij zorgen wel dat er ergens nog parkeerplaatsen gerealiseerd worden... Nou, dan vind ik dat voldoende om met elkaar weer stappen te zetten. Ja. Want, want net zo goed als de woningbouw ook... Uh, het entreegebied daar kan gebouwd worden. De plannen de, liggen in de startfase. Het badhuisplein ook... Uh, er zijn fantastische ideeën. Bijvoorbeeld bij Strijder staat er vanavond een plan op de, op, op de, in de commissievergadering. Nou, als we daar vanavond een klap op zetten... dan komen er woningen voor senioren met zorg... dan komen betaalbare koopwoningen en, en, en nog een aantal koopwoningen. Ja, daar zit het dorp om te springen. Dus ik zou zeggen eh, voort. En natuurlijk, je moet... Bij je, ...bij je politieke overtuiging blijven. Ik heb gisteravond in de commissie ook ontzettend druk gemaakt... ...over jeugdzorg en sociale wijkteam. En hoe kunnen we dat verbeteren? Maar dat is een discussie op inhoud. De een, de een wil meer dan de ander. En daar kom je dan vervolgens tot een compromis. Want we hebben acht partijen in de raad... ...met 17 zetels, nu dus negen. Mm -hmm. Ja, niemand heeft de absolute meerderheid. Dus je zult altijd een compromis moeten sluiten. Ja, en dat is hem. Uh, is Zandvoort eigenlijk ook een beetje een afspiegeling van Nederland... met al die splintertjes die erin die er zitten? Nou, dat zou je, dat zou je wel zeggen. Hè? Ja, ja. Dat zou je echt wel zeggen. En dat, weet je, en, en dat maakt het ook alle, allemaal lastig natuurlijk. Hè? Want iedereen wil zich dan ook zeker in verkiezingstijd profileren, et cetera. Ja, ik denk dat het beste profiel wat je kunt hebben als politieke partij... is, is om heel goed je werk te doen en om besluitvaardig te zijn. Ja. En wat mij betreft, uh, ja, dat is de manier waarop ik erin sta... Ja. Uh, maar goed, ik ben, uh, ik ben geen 18. Ik ben uh, 58. En ik, ik heb al wat bestuurlijke ervaringen opgedaan links en rechts. Ja. En ik, um, ik heb altijd mensen ontmoet. Dat, al, al ben je het zo verschillend met elkaar oneens. Als je een goed gesprek aan tafel met een kop koffie... of in de zomer op een terrasje met een glaasje bier... dan kom je dan een heel eind. Want dan verschillen wij zeker in dorp niet zo heel veel van elkaar. Um, ja, want uh, ik, ik, ik, ik hoor ook van dat uh, het online vergaderen uh, dat, oh, dat, dat ook niet echt uh, bevorderlijk is voor uh, de sfeer. Tenminste, dat hoor ik. Mm, nou, wat vind je ervan als je het ziet? Uh, uh, ik ja, je... ah, kijk, ja. Ik, ik, ik vergader natuurlijk... Uh, hè, want ik heb nog een pet op uh, met de adviesraad Sociaal Domein... dus daar moet ik wel ja. een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik heb, ik heb, wat dat er gaat, uh, is het uh, wel zo dat je... Uh, achter zo'n schermpje zit... en dat je twee uur lang ergens op een krukje zit... om in beeld te komen en het wat gaat uh, vertellen. En voor de rest uh, kan je niet uh, na afloop van de vergadering... Uh, even met elkaar uh, nog even naast zitten praten... om nee, maar even nee, wat ik, te ja, zeggen. Dus... Dat ben ik helemaal met je eens. Ik dacht even dat je het beeld bedoelde, maar als... Nee, nee, nee, ik heb het, ik heb het puur over... Van, uh, dat dat uh, misschien uh, sfeerverpestend uh, uh, ja, zou werken... omdat je steeds nou, achter maar... zo'n schermpje zit... en elkaar eigenlijk buiten de vergadering niet omspreekt. Maar dat is wel heel belangrijk wat je zegt, want dat is ja. natuurlijk wel zo. Als je normaal gesproken live vergadert, dan, dan is er altijd wel even een, een schorsing om de, een plaspauze pauze of whatever. En dan, dan kom je elkaar even tegen, kun je even snel overleggen. Dat is natuurlijk beter hm? dan dat je dat via de WhatsApp moet doen. Of dat je de, want eigenlijk als je digitaal vergadert, zit je de hele tijd aan het scherm uh, hm? gekluisterd. Hm? En uh, dat werkt anders, maar ik ben er ondertussen, moet ik zeggen, wel meer aangewend dan in het begin. Ja. Want vorig, vorig jaar is die crisis natuurlijk uh, echt wel ontstaan, omdat er in het heet van de strijd uh, toch doorvergaderd zit. Ja. En als iedereen dan doodmoe is uh, om een uur of zo, als, ja, dan kunnen er wel eens uh, zaken gebeuren, maar... Ik zie dat men daar veel beter aan gewend is, qua sfeer. Mm. Nee, ik denk juist dat het heel goed is dat je, dat je zakelijk vergadert. Dat, ja. uh, uh, ik denk dat dat juist de besluitvorming ten goede kan komen. Ja, ja. Um, dan is uh, eigenlijk de, de, de, de laatste vraag. Hoe verder nu? Ja, weet je, wij zijn vorig jaar hebben we ook gezegd. Uh, uh, het gaat ons ook om bestuurstijl. Hè? Mm. Je moet dus die verantwoordelijkheid nemen, wat ik net zei. Maar je moet ook vooral dingen oppakken en dat samen met de bewoners doen, dus samen met de ondernemers. Nou ja. Dat is, en, en ook de stijl van onderling vertrouwen en samenwerken. Dat is voor ons niet veranderd. Die afspraken hadden we in het coalitieakkoord. En Ik moet eerlijk zeggen, de VVD zoals ik die van vroeger kende... dat is de VVD die ook van bestuur houdt. En daar herken ik Ellen Verheij en Hans Trommel ook zeer in. En de reden waarom uh, Martijn Hendricks en Belinda zijn opgestapt... Ja, ja. dat ken ik niet, want ik kreeg ook zaterdagochtend... kregen wij als coalitie ook het persbericht net, net zoals anderen dat gekregen hebben. Dus daar kan ik alleen maar naar gissen. Uh, degene die, die, met wie we nu samenwerken en GroenLinks is daarbij gekomen omdat we uh, uh, al gelijk die afspraken hadden ondersteund hè, toen mm -hmm. het akkoord klaar was. Ja, op basis van de afspraken gaan we gewoon verder. We hebben nog een maand of tien te gaan in deze um, uh, coalitie. Nou ja, na de verkiezingen duurt het ook wel langer voordat er we weer een nieuwe... En we hebben ontzettend belangrijke projecten uh, klaarstaan. Het ja. nieuwe parkeerbeleid, het uh, badhuisplein... Uh, entree, woningsgebied, wat ik net al zei. Maar ook het corona-herstelplan. De crisis die er toch is. De inwoners die, uh, die het zwaar hebben. De ja. schuldhulpverlening. Nou, zo kan ik nog wel doorgaan. Ja. Dus het is gewoon uh, aan de slag aan het werk. zou ik zeggen. Oké. Okay. Nou, het uh, was in ieder geval... Uh, Duidelijk, dank voor de toelichting. Graag gedaan. En uh, wij gaan weer verder met uh, de muziek. Ieders één Kasper. Noem een stomme sukkel, dat is oké. Okay. Dat is wat ik ben, ik heb er meestal wel vrede mee.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 Op donderdag in ons programma van Alternative FM heeft Casper de Boer, want zo heet hij in het echt, heeft hij verteld over deze single, Ga weg. En ja, je hoort hem vandaag ook hier in deze ochtendprogramma. We gaan praten met Rik de Haan. Hij is van Kika, run voor Kika zelfs. Goedemorgen Rik. Goedemorgen. Ja, want uh, de, de, de run voor Kika... die staat ook weer op het uh, programma dit jaar... maar uh, hij, loopt, hij verloopt weer net als uh, vorig jaar, hè? Ja, helaas uh, zitten we nog steeds in een pandemie, dus uh, moeten we toch creatief zijn en het op een andere manier oplossen dan we normaal zouden doen. Ja, uh, zit er dan toch uh, zoiets van, uh, van ja, uh, uh, ja, een beetje een soort van, schiet nou wel eens een keer op, we, dan kunnen we het ook wel weer eens uh, gewoon op een uh, normale manier uh, doen, zoals we dat voor de pandemie hebben uh, gehad, of niet? Ja, ik denk dat wel vooral uh, de mensen die altijd al jarenlang mee hebben gedaan... wel gewoon het enorm mis, omdat het gewoon een enorm gezellig familie-evenement is... Hm. waar iedereen gezellig bij elkaar loopt en in actie komt voor Kika... Ja. Maar ja, weet je, het zit er voorlopig nog niet in, dus ja, dan moeten we het op een andere manier oplossen. En het leuke is nu wel weer dat we juist hier ook wel weer heel veel nieuwe mensen bereiken en een nieuwe doelgroep uh, ja. hiermee aanspreken. Dus, uh... Ja, uh, is er dan toch nog, uh, omdat, ja, even nog terug, laat ik eerst even beginnen met uh, nog uh, in de oude vorm. Hè? Want uh, waar, waar organiseren jullie uh, altijd uh, die lopen? Was dat uh, overal wijd en uh, breid uh, verspreid, zo'n beetje, of niet? Ja, echt in de verschillende grote steden in Nederland. Dus mm. van uh, nou ja, Alkmaar, Amsterdam tot uh, Breda, Eindhoven. Ja. Uh, en dat dan gedurende het hele jaar. Ja. Um, waarbij mensen inderdaad op locatie kwamen en met z'n allen gingen rennen. Dan was het vijf of tien kilometer of een kidsrun van één kilometer. Ja. Um, maar ja, dat uh, is niet mogelijk. Dus ja, de, vandaar dat er nu uh, vanuit huis gerend wordt. En we hebben eerder dit jaar ook de run voor Kika Lentefit gehad. Mm. En dat was... Uh, Redelijk groot succes. Waarbij 2200 deelnemers hebben meegedaan. En de ruim 380.000 euro is opgehaald. Ja. Dus uh, op basis daarvan dachten we... Nou, dat gaan we weer doortrekken. nu gaan we met de run van Kika Summer Fun gaan we nu aan de gang. En dat begint 20 juni tot ja. en met 30 juni. Ja. En uh, daarbij is de uitdaging, zeg maar, om... Uh, als deelnemer in totaal 25 kilometer rennen in die 10 dagen. En dan mag je dus helemaal zelf bepalen op welke manier je dat doet. Of je in één keer die 25 kilometer rent. Of dat je bijvoorbeeld vijf keer 5 kilometer rent. Of dat je zegt, joh, we willen wel als gezin samen meedoen. En we gaan met, met z'n allen in totaal 25 kilometer rennen. Dus papa rent 10 kilometer. Mama rent zoveel kilometer. En de kinderen <lacht> ja. rennen zoveel kilometer. Dus het is redelijk wat vrij. Natuurlijk ja. dat is het leuk ook wel weer eraan. En daardoor spreekt het ook heel veel mensen aan, omdat het heel erg toegankelijk is. Hm. Uh, kunnen jullie dat op een gegeven moment ook meten, dat mensen die, uh, ja, omdat het dus nu bij de mensen zelf ligt en dat je dus oproept uh, om van huis uit uh, te gaan rennen, maar hoe, uh, hoe, hoe merk je dat, uh, want dat de, de actie is om juist geld op te halen? Ja zeker, dus, nou ja, sowieso is het evenement dus gratis en dan krijgen mensen een eigen sponsorpagina nadat ze zich hebben ingeschreven waarbij ze via die pagina geld kunnen ophalen. Hm. Maar voor tijdens het rennen hebben we ook een samenwerking met eRoots. En dat is een app waarbij je dus ja, elke keer als je ja, ja. gaat rennen, zeg maar daarin je kilometers kan bijhouden. Dus dan doe je ook mee echt aan het Run for Kieken evenement binnen de app. Ja. Dan staat er ook als doel 25 kilometer. En elke keer als je dan weer een aantal kilometer hebt gerend, dan wordt dat elke keer bij elkaar opgesteld Zodat je kan laten zien van... Uh, het ja, bewijs eigenlijk, hè? Ja, ja. ja een, een digitaal bewijs een soort GPS, of weet ik van wat hoe je het noemen wilt, waar je dan mensen kunnen zien. Ja, ik kan wel sponsoren, maar ik wil wel zien dat jij 5, 25 kilometer hebt gelopen, bij wijze van spreken. Zoiets. ja, ja. ja, precies. ja. Um, uh, Nou ja, goed, de animo is dat uh, is dat uh, groot, toch? Ondanks de, de pandemie? Ja, nou ja, ik moet zeggen, kijk, mensen die, zijn die willen graag weer dingen met elkaar gaan doen. En uh, nou ja, hopelijk uh, kunnen, kunnen we dat, zeker als het straks in de zomer is, dat het ook steeds meer mogelijk is dat je ook uh, met elkaar kan gaan rennen. Nog mee, weliswaar nog niet echt in de hele grote getalen, maar wel uh, ja, dat je ook als groepje uh, zeg maar, mee kan gaan doen. Hm. Dus uh, ja, we, we hopen wel dat er ook nu weer veel mensen zijn die toch zeggen, van, nou weet je, nu de zon weer begint te schijnen en een dag als vandaag begint dat alweer, uh, krijg je er al meer zin in. En uh, dat ze zich dan uh, ja, met z'n allen uh, ja, mee gaan doen en dan ook nog ondertussen kunnen gaan inzetten uh, voor Kika. Ja, um, ja de, hij, hij loopt de, de actie van? 20 Af. tot en met 30 juni. Ja. Dus uh, ja, je, kan je, je kan je tot die tijd kan je je inschrijven. Uh, nou, wat ik zei, het doel is dus om uh, 25 kilometer te rennen in 10 dagen. En je mag helemaal zelf bepalen ja, op welke manier je dat dan doet. Oké. Okay. En uh, waar moeten mensen zijn als ze mee willen doen? Op www.runforkika.nl. Ja. En dan uh, kan je heel makkelijk kan je gratis inschrijven. Je kan ook een team aanmaken waarbij mensen zich dan weer kunnen aansluiten. Uh, ja, weet je, wie weet is het tegen die tijd wel mogelijk dat je zegt: van, Nou, weet je, we gaan met z'n allen bijvoorbeeld op. Uh, Zaterdag 26 juni gaan we rennen. En dan uh, gaan we daarna gezellig met z'n allen nog even een barbecue uh, of een picknick doen. We hebben de hoop dat, dat dat wel een beetje mogelijk is. Dat mensen op die manier wel weer met elkaar dingen kunnen gaan doen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel afwachten hoe de komende tijd zich gaat ontwikkelen. En of dat ook echt mogelijk is. Oké, okay, uh, ik uh, dank je hartelijk uh, voor uh, de bijdrage. Uh, en wellicht tot een andere keer. Ja, dank voor je aandacht. Helemaal goed. Uh, muziek uh, weer van uh, Eigen Bodem uit Noord-Holland. Uh, wel te verstaan. Sterre Weldering is dit met Not For Me. Lost lights in the dark.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 To pieces, and all for what hope can do to a fragile. aan te komen hier naar deze studio is uh, deze dame. Ja, ik uh, kakelde weer eigenlijk uh, voor, uh, een beetje doorheen, want het nummer is niet helemaal afgelopen. Uh, uh, Sterre Weldering, ze komt uit Alkmaar en uh, het uh, nummer dat heet Not With Mee. Um, het is uh, bijna elf um, uur. En uh, dat uh, betekent dat uh, we er nog één uh, gaan draaien. Hebben we dat dan nog? Ja, we hebben nog een uh, muziek uh, wat ongeveer twee minuten duurt. Uh, de bedoeling is uh, dat ik binnenkort hier een uh, aantal uh, nou, muziekliefhebbers uitnodig. En die hebben wat uh, met uh, de Volendamse muziek zien. Uh, als uh, dat wat uh, zegt. Albatros is dit. I was Alan Fournier.